Hoofdstuk 4. Met de bromvlieg de lucht in. In de kleine werkplaats achter de grote smidse van Brilstra... waren de baas en zijn zoon druk bezig. Ze legden de laatste hand aan de bromvlieg en lustig snorde het motortje... waarbij de grote horizontale schroef ronddraaide. Brilstra had de verticale drukschroef nog niet gemonteerd... ...want hij wilde eerst weten of zijn uitvinding nou werkelijk heus de lucht in zou kunnen gaan. Zorgvuldig monteerde hij de stang van de hefschroef. Dat was een van de belangrijkste punten van de bromvlieg. Zou ooit de hefschroef of die stang los kunnen raken... ...dan zou het voertuigje als een steen naar beneden kunnen vallen... ...en daar kan een menselijk lichaam nu eenmaal niet zo vreselijk goed tegen. Hannes mocht de eerste poging wagen omdat hij lichter was dan zijn vader. Daarom nam hij plaats op het zadel. Het motortje snorde goed en toen zei Brilstra, Zo jongen, nou moet je wel tuivels voorzichtig wezen met gas geven, want als dat ding te snel de lucht in gaat en alles is mogelijk natuurlijk, dan zou de hefschroef kapot kunnen slaan tegen de balken van het plafond hier. Daarom zal ik de bromvlieg goed vasthouden, en als je nou te snel naar boven mocht gaan, dan, eh, dan ga ik er wel aan hangen. Zit je goed? Ja, vader. Nou, vooruit dan maar. Gas geven. Ja. Nog een beetje. Doe maar. Ja, ja. En toen gebeurde het. Het leek vader en zoon op dat moment haast een wonder. De bromvlieg kwam van de grond, alsof een grote hand er van bovenaf aan trok. Alleen, die hand was natuurlijk geen hand... Maar de draaiende hefschroef. Hannes zat te schreeuwen van plezier en brilstra riep. "Eh joh, voorzichtig, niet zoveel gas geven. Kalleman. Jongen, jongen, jongen, wat een kracht zit daarachter. Ja, nog minder gas. Ja, rustig aan, rust niet, niet te veel. Nog minder gas. Ja, ja, ja, zo, zo laten zakken. Zakken. Ja, goed zo. Goed zo, Hannes. Het, het is gelukt. Het is gelukt. Hoe hoog ben ik van de grond geweest, vader? Oh, jongen, meer dan een meter. Meer dan een meter, antwoordde Brilstra. En zijn stem trilde van opwinding. Dit, dit is geweldig. Dit is helemaal geweldig. Eh, nou, nou weten we dus dat het gaat. Het werkt. Oh, jongen, ik, ik ben zo blij. Weet je, ik durfde het eigenlijk al niet meer te hopen. En, en, en nou doet hij het toch. Hij doet het toch. Nou, eh, laat mij eens even. Nou wil ik er ook op. En, eh, Precies zo, nou moet jij hem vasthouden. Goed vasthouden, zodat ik niet tegen de balken aan kan stoten, hè? Hannes klom van de bromvlieg af... en vader Brilstra nam zijn plaats in. Voorzichtig gaf hij gas. Sneller draaiden de wieken van de schroef rond... en langzaam steeg Brilstra op. Maar hij was nog een beetje bang... en daarom zette hij plotseling het gas af. Hij deed het veel te snel en de bromvlieg viel naar beneden en kwam met een doffe dreun op de grond terecht. Ongerust bekeken de twee uitvinders de fiets, maar die kon wel tegen een stootje en hij scheen niet beschadigd te wezen. Intussen was dan nu dus werkelijk bewezen dat de inval van Brilstra geen hersenschim was, dat zijn uitvinding verwezenlijk kon worden en dat men met de bromvlieg de lucht in kon en juist wilde Brilstra beginnen aan het monteren van de verticale drukschroef toen er geklopt werd op de grote deur van de werkplaats. Snel draaide Hannes de moer van de stang los, waaraan de hefschroef bevestigd was. Hij zette het hele geval in de hoek van de werkplaats en toen pas ging Brilstra opendoen. Er was intussen flink geklopt, gedreund en gebonst op de deur en ja... Daar stond moeder Brilstra. Ze keek wantrouwig om zich heen en zei toen... Zo, zo, zitten jullie weer met de deur op slot? Hé, hey, wat is dat daar? Wat is dat voor een gek ding daar in de hoek? Oh, een ideetje van me, zei Brilstra vaag. Zo, hm. en wat is dat dan wel voor een ideetje? Nou, ik weet nog niet of het gaat. Ik zal je dat later wel eens vertellen, vrouw. Zo, zo. Dat wou jij mij later nog wel eens gaan vertellen? Vroeg moeder Brilstra op schampere toon. Hm. Geef mij dan maar eens een stoel. Wat zullen we nou krijgen? Ik wou een stoel hebben. Een stoel? Waarom? Dat zul jij nooit kunnen raden. Want kijk, hè, ik wou dus een stoel hebben om erop te gaan zitten. En ik heb mijn breikkous meegenomen. Breikous? Vroeg Brilstra verbaasd. Ja, mijn breikkous. Ik ga hier zitten en ik blijf hier zitten... totdat jij me vertelt wat jullie hier in het geheim allemaal uitspoken. En je weet wel dat ik minstens zoveel geduld heb als jij... Misschien nog wel meer. Ja, nou dan, zei Prilstra met een diepe zucht. Kun jij zwijgen? Minstens zo goed als jij, man. Nou, oké. Okay. Hannes en ik zijn bezig met een uitvinding. Een uitvinding? Wel ja, lieve hemel, daar zaten we nog net op te wachten. Ik heb eens een stuk gelezen in de krant over uitvinders. Weet je wat dat zijn, uitvinders? Uitvinders, dat zijn mensen die hun tijd verknoeien... en die al hun geld kwijtraken na verloop van tijd. Oh, vroeg Hannes. En Edison dan? Edison, Edison was Edison, antwoordde moeder Brilstra. Edison, dat was een echte uitvinder. En dat is jouw vader niet. Nou, dat wist Edison toch ook niet van tevoren bromde Brilstra. Wat wist hij niet? Nou, dat hij een echte uitvinder was. In ieder geval ben jij de smid van dit dorp en je zou je misschien beter gewoon bij je vak kunnen houden. Zo, zei Brilstra. Dus ik ben geen echte uitvinder? Ach, wel nee, man, antwoordde moeder Brilstra. En toen kreeg de smid van het dorp een kleur en hij zei plechtig en langzaam. Laat ik je dan vertellen dat ik vanavond zekerheid heb gekregen dat mijn uitvinding geslaagd is. Er zal nog heel wat aan veranderd moeten worden en geprobeerd en weet ik wat, maar de proefneming die is geslaagd. Zo. Laat dan eens zien wat het is, zei moeder Brilstra. Dat gaat niet, vrouw, en ik kan je er verder ook nog niet veel van vertellen, want eerst moet ik het patent aanvragen. En dat moet ik hebben, daarna mag iedereen ervan weten, eerder niet. Tchö, smaalde moeder Brilstra, het is me wat moois, geheimen voor je eigen vrouw, het is gewoon een schande!» En kwaad liep ze weg. Vader Brilstra veegde zich het zweet van zijn voorhoofd en hij zei «Hannes, denk erom, wie jou ook wat vraagt, je ja, houdt je mond potdicht hoor.» Oh ja, zei Hannes, als een brandkast.» Het was ondertussen te laat geworden om de proefnemingen nog verder voor te zetten. En bovendien was moeder Brilstra nu zo boos... dat het de twee uitvinders maar beter leek om binnen een kop chocola te gaan drinken... en pas de volgende avond verder te gaan met de proefnemingen. Die volgende avond lukte het om de bromvlieg ongezien naar buiten te smokkelen. Hannes en zijn vader slopen er het bos mee in en op een stil weilandje waar in de avond zelden of nooit iemand kwam, besloten ze om de eerste proefneming in de open lucht te beginnen. Vader Brilstra keek alle verbindingen nog eens zorgvuldig na... en toen prente hij zijn zoon in wat hij moest doen. Hannes ging op het zadel zitten en langzaam gaf hij gas. En even langzaam, maar zeker, steeg de bromvlieg rechtstandig omhoog. En toen begon Hannes te trappen... ...zodat de verticale propeller aan de voorkant van de bromvlieg begon te draaien. En tegelijk dat Hannes steeg, vloog de bromvlieg nu rond boven het weilandje. Vader Brilstra stond er met kloppend hart naar te kijken. Daar ging zijn uitvinding de lucht in. Een uitvinding die misschien wel de wereld zou veroveren. Een uitvinding gedaan door een eenvoudige dorpssmid. Hannes had nu een hoogte van zo'n meter of zes bereikt... En de bromvlieg vloog in een wijde cirkel boven het weidje rond. Gaat het goed? riep vader Brilstra naar boven. Prachtig, vader! Is het niet griezelig daarboven? Nee, helemaal niet! Ook niet als je naar beneden kijkt? Nee, totaal niet, vader! Hé, hey, voorzichtig nou! Blijf hier boven dat weidje, Hannes, en kom niet te dicht in de buurt van die bomen! Maar het scheen dat Hannes zijn vader niet hoorde. Hij liet de bromvlieg nog wat hoger stijgen en toen verdween die, boven de toppen van de bomen die rond het boswijdje stonden. Benauwd stond Prilstra in de lucht te turen, maar hij zag de bromvlieg niet meer. Wel kon die in de verte het geluid van de kleine motor horen en dat geluid scheen nu weer wat dichterbij te komen. Ja, daar doemde de bromvlieg aan de hemel op, maar meteen hoorde Brilstra zijn zoon roepen... «Vader, vader, help!» «Hé, hey, kijk uit!» riep Brilstra. «Je vliegt recht op die boom af!» En dat was waar. De bromvlieg vloog op de kroon van een grote boom aan... en meteen hoorde Brilstra de klagende stem van zijn zoon... «Vader, vader, mijn stuur! Mijn stuur zit vast!» En geen vijf tellen later gebeurde het ongeluk. De bromvlieg vloog recht in de kroon van de boom... Takken kraakten, bladeren vielen naar beneden en toen was alles stil. Brilstra keek toe, met bonzend hart, maar er gebeurde verder niets. En eindelijk riep hij naar boven. H -H -Hannes? Hannes, Hannes, zit je daar in die boom? Kun je je vasthouden? Ja, ik, ik, ik geloof het wel, klonk van boven de benauwde stem van Hannes. Ik kan me wel vasthouden, ja. En de bromvlieg, die zit hier klem. Ik moet eerst kijken dat ik mijn zaklantaar uit mijn zak krijg, dan kan ik tenminste zien wat ik doe, hè? Uh, nee, nee, nee, niks doen, beval Brilstra. Uh, stil blijven zitten. Ik, uh, wacht, ik, ik, ik klim wel naar boven. Dan zullen we samen wel zien hoe we alles weer veilig naar beneden kunnen krijgen. En Brilstra voegde de daad bij het woord. Hij omhelsde vol liefde de stam van de boom en hij probeerde erin te klimmen. Het was alleen maar jammer dat de smid in de loop van de jaren een fraai buikje had gefokt en dat zat hem nu een beetje in de weg. Kalm nou maar, vader. Ik zit hier voorlopig nog best en stil is, beval vader Brilstra. Want op dat ogenblik zag hij langs het bospad een lichtje naderen en hij dacht wel dat dat het licht van een fiets zou zijn. Inderdaad naderde er een rijwiel en daar stapte de veldwachter af... En die vroeg met onverholen verbazing. Wel, wel, wat krijgen we nou? Wat zullen we nou hebben? Ben jij bezig om in een boom te klimmen, Brilstra? Ach, ach ja, ja. antwoordde de smid luchtig. Ja, ik, ik probeer het nog maar eens, hè. Het is gezond en uh, je blijft er jong en slank bij, hè? Ach, doe nou, Brilstra, zei de veldwachter. Je kunt mij niet wijsmaken dat jij hier in het holst van de nacht in een boom klimt vanwege je slanke lijn. Jij houdt je verdacht op, man. Ik, hè? Ik hou me helemaal niet verdacht op. Ik mag toch in de nacht wel een beetje gaan wandelen? Brilstra, dat kan niemand jou verbieden. Maar je doet toch wel erg zot, is het niet? Wat voer jij in je schild? Ja, ja, ik heb jou al lang in de gaten. In, in mijn schild? Niks. Wat zoek jij dan boven in die boom? Niks. En waarom probeer je dan om erin te klimmen? Nou, dat, dat zei ik toch net, zomaar. Ik kon als jongen altijd goed klimmen en ik, ik, ik probeer het nog maar eens een keertje. Dat maak je mij niet wijs, man. Wat zoek jij daar in die boom? Wil je het dan zo graag weten? Ik moet het weten, Brilstra. Een veldwachter moet altijd alles weten. Oh, nou, oké okay dan, dan zal ik het je vertellen. Kijk, ik verzamel vogelnestjes en uh, nu zoek ik dus lege vogelnestjes. Goh, nou, dan wil ik die verzameling van jou willen zien, zei de veldwachter op schampere toon. Uh, dat gaat niet, antwoordde Brilstra ernstig. Dat kan niet, uh, ik ben er vijf minuten geleden pas aan begonnen. Aha. Dus je wilt mij bij de neus nemen? Nee, nee, veldwachter, die neus van jou, die laat me zo koud als een baksteen. En nou ga ik naar huis. Dat is heel best, zei de veldwachter achterdochtig. Dan loop ik wel zo ver met je mee. Nee, ik ga alleen, zei Brilstra koppig. Dat is ook best, Brilstra, heel best. Dan loop ik gewoon achter je aan. Er zat niets anders op. Brilstra moest naar huis lopen, op de hielen gevolgd door de veldwachter. Brilstra moest zelfs zijn huis binnengaan... en pas tien minuten later zag hij, loerend door een ruitje... dat de man van de politie zijn weg vervolgde. Intussen maakte de smid zich hevige zorgen over zijn zoon... die daar nog steeds hoog en droog in die boom moest zitten. Snel haalde Brilstra een laddertje van achter het huis... En toen haastte hij zich terug naar de plaats waar Hannes zijn eerste noodlanding had gemaakt. Nu vlug het laddertje tegen de boom gezet en weldra was Brilstra nu boven in de boom. Hannes zat daar nog steeds, op de brommer en met twee handen hield hij zich opzij vast aan de takken. Goeie, hulp zeg. Ik dacht dat u nooit zou komen, zei Hannes. Mijn armen worden lam. Ach ja, die veldwachter, begon Brilstra. Ja, ik begrijp het wel. Ik heb het allemaal gehoord, zei Hannes. Met vereende krachten gingen vader en zoon nu aan het werk. Maar het kostte heel wat moeite om de zware bromfiets en de beide schroeven onbeschadigd op de grond te krijgen. En bovendien zaten vader en zoon steeds in angst dat de veldwachter terug zou komen. Eindelijk stond alles op de grond. En toen zei Brilstra nog naheigend. Nou... Vlug naar huis en ik hoop dat die veldwachter naar zijn bed is gegaan. De twee haasten zich voort over de stille paden en toen ze thuis kwamen ging Hannes de bromvlieg in de werkplaats zetten, terwijl Brilstra de deur op de grendel en op slot deed. Het was een moeilijke nacht geweest, maar tevreden waren ze, heel tevreden. Natuurlijk, er kleefden nog allerlei fouten aan de bromvlieg, veel fouten misschien wel. Maar ze wisten nu zeker dat het ding de lucht in ging. En dat was toch al heel veel. In bed lag Brilstraat er nog een tijdje over te suffen. Hoe het toch mogelijk geweest was dat het stuur van de bromvlieg vastgelopen was. Hij besloot om die zaak de volgende ochtend meteen te gaan onderzoeken. En dan zou hij er wel wat aan doen. Dan zou hij ervoor zorgen dat zo'n ongelukje in elk geval nooit meer zou kunnen gebeuren.